Radio Plettenberg, een radioprogramma vanuit Zuid-Afrika, door mezelf. Zuid-Afrika zonder angst tegemoet treden, dat is mijn missie van deze week. Mijn geest openen, niet bang zijn om met mensen te praten. De Stanley in mij is wakker geworden. Of de Livingstone. Maar allebei, Stanley en Livingstone. Tropenhelm op... Ja, natuurlijk kan ik onmogelijk nog op de manier van Stanley en Livingstone reizen en ontdekken. Ik heb een vrouw die werkt. Ik heb twee kinderen. De ene moet naar school. Bij de andere moet ik pampers verversen. Dus mijn begin-expeditie moet bescheidener zijn. Ik wandel van bij ons thuis de berg op. Richting Plettenberg Bay Centrum. 300 meter verder. Main Street hier I come Main Street van Plettenberg Bay 700 meter lang tussen twee ronde punten op het midden van het ene rondepunt staat een standbeeld van een walvisstaart. Op het midden van het andere rondepunt een dolfijn. Aan beide kanten van Main Street staan auto's geparkeerd. Hé, hey, in deze auto ligt een man te slapen. Een naakte man. Op één sok na. De rechter sok. Ik probeer hem wakker te maken. Hij reageert niet. Verder op expeditie. Tiental restaurants hier in Main Street. Veel imo-kantoren voor vakantiehuizen en appartementen. De geparkeerde auto's worden bewaakt door parkeerwachters. Zwarten. De blanken zitten boven, langs een soort wandelpromenade in de koffiebaars. Moe van het ontdekkingsreizen, neem ik mijn bezweten tropenhelm van mijn hoofd. Tijd voor een koffie. Ik ga bij de andere blanke zitten. Niet te zuipen, die koffie. Ik stuur hem terug en ik eis een latte. Café Europa heet het hier. Vanop het hoger gelegen terras van Café Europa bekijk ik mijn nieuwe landgenoten. Voornamelijk geblondeerde bimbo's en bodybuilders. Ik twijfel wat ik moet doen om mij te integreren. Bodybuilden lijkt me niet realistisch. Het wordt waarschijnlijk blonderen. Hé, hey, de kerel die daarnet naakt in zijn auto lag te slapen, komt de terras opgewandeld. Gekleed. Ik bied hem een koffie aan. Hij heeft liever een latte, zegt hij. En hup, ik heb een eerste vriend hier. Scotty, we we had a staff party at the lookout and um hey Scotty, ik heb je net proberen wakker maken in je auto. Jelly shots of tequila. Van uh, tequila slaap je vast, ja. Maar hoe beland je naakt in je auto op ook na? The drinks were free and we were just <laughs> something happened that <laughs> you know, I don't know what happened. Maybe I went for a swim in the sea. I don't know. Gaan zwemmen met één sok. Hey, hoe ben je eigenlijk wakker geworden nu, Scotty? Um, the manager came to to work and he saw me <laughs> uh, lying naked in the back of my car. So he told one of the waiters to go and wake me up. Dat is het fijne aan baas zijn natuurlijk, dat je aan je personeel de opdracht kunt geven om de naakte man op je parking wakker te maken. <laughs> It's bad for business to have a, a naked te outside. En dan de grote filosofische vraag die dit soort voorval ook oproept. Maybe I managed to only take one off. <laughs> Moest de sok nog uitgetrokken worden of was ze alweer aan? Uh, Scuddy is oorspronkelijk van Johannesburg. Hij heeft vijf jaar in Londen gewerkt als keller. Maar hoe beland je dan in plettenberg Bay? Somebody said I could, they could help me get on a cruise ship. So I came to to wait for that to Het cruiseschip stopt uiteindelijk toch niet in Plet? En hop, we hebben dadelijk een band. Omdat we hier allebei per ongeluk beland zijn. Ik ga elke dag latties drinken in Café Europa. Ik leer de meest onwaarschijnlijke mensen kennen. deze bijvoorbeeld. Bruce, Bruce Keatsman, opgegroeid in KwaZulu-Natal, vijf jaar bij de Zuid-Afrikaanse Navy geweest, schipper geweest van een jacht van een rijke Brit aan de Franse Riviera, kapitein geweest van een 400 ton zware vissersboot die leverde in de Verenigde Staten, Safari is geweest in Namibië, Botswana, Zuid-Afrika, Zimbabwe en aangemoedigd door de vele Latties en later op de dag ook af en toe zijn pultje, vertelt Bruce dit soort verhalen. Uh, in Zimbabwe I was ik met een groep op de banks van de Zambezi-rivier. En op de oever van die Zambezi-rivier leeuwen, of toch de sporen van leeuwen. Dus wellicht leven ook. Broers en zijn collega volgen de sporen. Maar eerst leggen ze iets heel belangrijks uit aan de groep. Als we worden aangevallen door een leeuw. Is to stand and is to run. Sta stil. Anders beschouwt de leeuw de jacht als geopend. And we got very close to the line. Maar echt heel, heel, heel dichtbij. And the guide in front of me, Zo verstandig had Bruce het dan ook wel weer aangepakt dat hij tweede in rij liep. Came over a small rise in the ground. Maar achter dat heuveltje zit er iets. And the lioness charged. The two of us, with the clients standing behind me. The lewin sprint. Gelukkig heeft de gids die voor Bruce staat een geweer. And she came at us at such a fierce speed. The Zimbabwean guard did not have time to undo his rifle. Het geweer zit nog in de holster. Te laat. De gids kijkt in de geopende leeuwback. Hij ademt in. So he screamed and shouted at the lion. Ah! Zwakte bot, denk ik dan. Eet een leeuw je niet op oh, omdat je naar hem roept. And the lion turned tail and ran. Hij loopt weg. Ja, wat mijn moeder zegt klopt. Een conflict moet je uitpraten. I almost got the fright of my life from him screaming like that. De leeuw schrikt. Bruce schrikt. De gids draait zich om, trots, klaar om de gepaste erkenning voor wat hij deed in ontvangst te nemen. Did you see that? Niemand reageert. Bruce kijkt ook achterom. En daar staat... Niemand. They all in. Elke toerist een andere richting uit. Met hun voeten stoffocus opwerpend. Als dat is wat er op de oevers van de Zambezi rivier ligt. Anders mos opwerpend. Of steppegras, Savannegras. klei misschien. Of leemgrond. So, Sorry, Bruce. Uh, ja. Uh, in een situatie like zoals dat. Ja, wat nu? Daar lopen je klanten in een gebied vol leven. Gelukkig kunnen Bruce en zijn collega's spoor zoeken. We honestly had to go and track the clients for the next half an hour to find them. Na een half uur te rennen halen ze hen eindelijk in. That's they were still running. <laughs> dat soort verhalen krijg ik dus aan de lopende band hier in Café Europa. Zo slecht als de koffie is, zo goed zijn de verhalen. En de muziek op de achtergrond. Ik vraag voortdurend aan de obers, wat is dit nummer? Wat is dit nummer? Ik weet het, ik start echt van nul. Bruce zegt me dat dit zo wat het tweede nationale volkslied van Zuid-Afrika is, na een kozisikelele. Oorspronkelijk moet dit een mijnwerkerslied geweest zijn, van de ndebele bevolking Mandela zong het toen hij gevangen zat op Robben Island. En deze versie is van Lady Smith Black Mambazo. <middels>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 To mess up, I can't show us. I'm just a little bit of a mess. When we are, Valley, when we are, Valley, when Tabas de Mela sepumessa cholo cholo cholo cholo Hallelujah, yeah. Hallelujah, yeah. Hallelujah, yeah. Hallelujah, yeah. Hallelujah, yeah. Kamanga kanene namusha ngehamba lamavhase modokotsha Sho sholosh, sho sholosh, sho sholosh, sho sholosh, sho sholosh, sho sholosh, sho sholosh, sho sholosh, sho sholosh,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 I'm manje abantu baphela newo lo Sloten cafeïne en meeslepende verhalen hier in de koffiebar in plettenberg Bay. Zuid-Afrika is zo boeiend dat zelfs dit kleine scheiddorp een indrukwekkende geschiedenis heeft. Ken je het verhaal van het Portugese schip? Vraagt Scotty. Ik kende het niet. Maar nu wel. Maar jullie nog niet, hè? Laat me jullie even meenemen naar Robberg Beach. Bijna 400 jaar geleden, geen surfers, geen imo -kantoren, nog voor de Nederlanders Kaapstad hadden gesticht. Hier was enkel woud, met wilde dieren en een paar kooisan, de oorspronkelijke bevolking, jagerverzamelaars en bessenplukkers. Af en toe kwam er een Portugees schip voorbij, op handelsmissie, naar China, die keken naar het strand en waren voornamelijk blij dat ze daar niet hoefden aan te leggen. Ja, ja, u zit lekker binnen, hè. De bemanning van de Sao Gonzalo zat op volle zee. In een knetterend onweer. Ze komen terug van China met een lading pockenduur Chinees porselein het schip kan het elk moment begeven iedereen in de reddingsboot maar dan in het Portugees Ze geraken tot op de kust. Tous thuisch. Kwen. En ze tellen de doden. 5 6 7 Tot ze eight, denken. Misschien is het praktischer om de levenden te tellen. One, Dan moeten we niet voortdurend terugzwemmen tot two, op het schip. Three, zo gezegd. Four, zo gedaan. Ze trekken het aantal levenden af van de totale bemanning en komen tot de conclusie, er zijn veel doden. Na de storm zitten ze nog nadruppend op het strand. Ze danken Deus dat zij het mochten overleven. Maar, wat ze bouwen een nieuw schip, ze bouwen twee nieuwe schepen, met hout dat ze gaan losbreken uit het wrak dat uit de zee steekt. Maanden werk. De meesten onder hen hadden dat ook nog nooit gedaan waarschijnlijk. Nog geen tavernes hier, nog geen pizzerias, nog geen restaurants. Enkel de oorspronkelijke bevolking, de kooissan. Dus je kon tot in de eeuwigheid een tafel voor twee personen vragen? Dat had geen zin. Je maakte de kooissan er enkel kwaad mee. Tot ze tenslotte je hamer afpakten. En je besefte dat je zelf moest koken. Er zaten olifanten en luipaarden. En je hoorde ze vaak niet naderen omdat je aan het timmeren was. De rest kon daar allemaal niet lang bij stilstaan. En na maanden hadden de magere Portugezen twee schepen gebouwd. Waar ze met veel plezier een fles schuimwijn tegen kapot hadden gegooid als ze die hadden gehad. De Portugezen worden over beide schepen verdeeld... On your marks. En het eerste schip is weer al lek. Het ene schip vertrekt razendsnel richting Lisboa. Het tweede schip is ook weer hersteld, kiest het ruime sop. Het eerste schip zeilt aan een razend tempo. Het tweede schip doet het rustiger aan. Legt uiteindelijk aan in Mozambique. Portugese handelsnederzetting. Ver van huis, maar... Iedereen tevreden. Het andere schip schaist door, wordt opgemerkt door een ander volwaardig schip, dat luistert naar de naam Sint-Ignatius van Loyola. Dat is een naam waarvan niet meteen duidelijk is of hij geluk of ongeluk brengt. Tijdens de Franse belegering van Pamplona schoot het Franse leger een kanonskogel af op Ignatius van Loyola. Die kanonskogel ging op miraculeuze wijze tussen zijn twee benen door. Geluk kun je zeggen, maar die kogel verwondde daarbij ook wel beide benen. Twee keer gewond met één kogel, dat is dan weer tegenslag. Het is dus met een dubbel gevoel dat de bemanning op de Sint Ignatius van Loyola klimt. Misschien klommen ze er ook allemaal aan dezelfde kant op. En kantelde het schip, dat weten we niet precies. In elk geval, reeds in de haven van Lissabon, de stad al in zicht, vergaat de Sint-Ignatius van Loyola. Niemand van de bemanning overleeft. Avec de mer de terrein, en de de de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 Qui est le mien, avec des cathédrales pour une unique montagne, et de noirs clochers comme mares de cocaïne où des diables en pierre décrochent les nuages, avec le fil des jours pour une unique voyage, et des chemins de pluie pour unique.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 een goed verhaal van die Portugeze, Scotty. Ik trakteer hem op een latte. Scotty glimt van trots. Kijk, zegt hij. Hij wijst naar een man aan het tafeltje naast ons. Dat is Johan Jerling. Die man zit hier omdat zijn over, over, over, over, over, over, overgrootvader over de scheiterij had. Ik roep Johan Jerling bij ons aan tafel en bestel een latte voor hem. In 1773. Stamvader Jerling, die ook Johan heette, was een Duitse matroos. Van Pomerania. Hij is voor de Oost-Indische Compagnie onderweg naar Indonesië. En, uh... Toen hij in Kaapstad komt, uh, wordt hij ziek. En als hij uit het hospitaal komt, Is zijn schip weg. Sympathiek. En hij blijft toe achter in die kaan. Johan Jerling zit plots alleen in Kaapstad. Hij is toe daar getrouwd. En in een vlaag van waanzin, Komt het jonge gezin in Plettenberg baie wonen. 1787. Plettenberg is op dat moment nog helemaal niks. Een paar koysan. Een paar vissers en heel veel woud. Om doordringbaar woud. In en rond Kaapstad heeft de Verenigde Oost-Indische Compagnie veel hout nodig voor de bouw van huizen, de aanleg van wegen. En hij is hier gekomen en om die contract gegeven om een te maken. Johan Jerling ziet in de bomen het gat in de markt. Hij wordt houthakker. Hij bouwt een houtopslagplaats. Om verwerkte hout te stoort totdat daar een skipsvrag was. De Verenigde Oost-Indische Compagnie bestelt hout En dan begint het afschuwelijke werk. Persoonlijk zou ik in die tijd gewoon zitten wachten hebben tot de kettingzaak uitgevonden werd. Alleen dat in die, in die, in die, dat met saa en veilen verwerkt. De planken, balken of wat ook al. En dan ligt die boom eindelijk neer en dan moet hij vanuit het woud nog aan de kust geraken op. En dan op wagens geladen en even in de terug afgebrand naar de Daarna moeten de bomen nog helemaal naar Kaapstad worden gevaren om nieuwe huizen en nieuwe wegen te bouwen. En zo groeit de kolonie. Dat is een baie geschiedenis, want dat is de eerste in Zuid-Afrika. Dat is de eerste in Zuid-Afrika. En uh, dat is die, die begin van die, van die houtbedrijf, van die hele Zuid-Afrika. Ik voel me zwellen van trots. De buikloop van iemand uit ons dorp zorgde voor de eerste houtschuur in heel Zuid-Afrika. En ik voel me dadelijk ook een beetje beschaamd. Die houtschuur maakte mede de uitbreiding van de Kaapse kolonie mogelijk. Daardoor groeide de bevolking daar... Trokken de Nederlanders verder land inwaarts? Vochten ze oorlogen uit met de oorspronkelijke bevolking? De kolonie werd ook steeds aantrekkelijker. De Engelsen wilden een kolonie. Ze veroverden de kolonie. Een nog groter deel van de Nederlandstalige bevolking van Kaapstad trekt weg het binnenland in. Vecht daar nog meer oorlogen uit? Kortom, deze houtschuur is het begin van alle ellende in Zuid-Afrika. En ik woon in het dorp waar de ruïne van die houtskuur staat? Wouter. Je komt zelf uit het land van Leopold II. En hup, mijn schuldgevoel ligt weer op de juiste plaats. Ho ho, ik ben naar hier gekomen om een sabbatjaar te doen. Een beetje van het leven te genieten. Mag het? Hier zie je, schuldgevoel, een nummer van een half-Belg, half, half Rwandees die samen is met een half-Belgische, half-Kaapverdische.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 I'm Romai. We horen in elk café in Zuid-Afrika. Dus ook hier, in Café Europa in Plettenberg-Baai. Oké, okay. ooit zal er toch geen ontsnappen aan zijn, veronderstel ik. We kunnen niet eeuwig blijven zitten in de gezapigheid van het verre verleden in Zuid-Afrika. Plots gaan de gesprekken over de geschiedenis van Zuid-Afrika in de twintigste eeuw. Apartheid. En nog van alles waar ik Dus als Bruce de herinneringen van zijn vader aan zijn soldatenperiode in de Tweede Wereldoorlog vertelt... Had of the war back to South Africa. ...dan weet ik niet eens aan welke kant Zuid-Afrika heeft gevochten in die Tweede Wereldoorlog. Wat zou het meest logisch zijn, met de Britten of met de Duitsers? Apartheid, apartheid, dat zal wel met de Duitsers geweest zijn zeker. Ah, oei, was dat pas vanaf 1948 apartheid. Even verder terug in de tijd dan. Begin 20e eeuw zijn er twee dominante groepen in Zuid-Afrika. De Afrikaners en de Britten. En die hebben een oorlog uitgevochten. De Anglo-Boerenoorlog. Dan toch weer vrede gesloten. Flink jongens. Ze werpen hun grondgebieden samen. Worden de Unie van Zuid-Afrika met een eenheidsregering. De macht verdelen. Flink jongens. Zonder Indiërs, uh, Coloureds of zwarten. Uh, dat wel. En ze worden een Britse kolonie. In de Eerste Wereldoorlog vechten ze tegen de Duitsers. Flink, jongens. In 1939, als de Tweede Wereldoorlog begint, dan is de premier van de Zuid-Afrikaanse regering Barry Herzog. Dat klinkt heel Duits. Herzog was ook hevig anti brits Hij haalde zijn stemmen bij de radicalere Afrikaners, die ook tegen de Britten waren. Zijn voornaam was dan wel weer Barry Genoemd naar James Barry, de Britse dokter die er als eerste in Zuid-Afrika in slaagde een keizersnee uit te voeren, waarbij moeder en kind het allebei overleefden. Jan Smuts, een Afrikaner politicus uit dezelfde partij als Herzog, was dan weer grote voorstander van samenwerking met de Britten. Hitler valt Polen binnen, 1 september 1939. Groot-Brittannië verklaart twee dagen later de oorlog aan Duitsland. De kolonies zouden moeten volgen. De Unie van Zuid-Afrika dus ook. Herzog heeft geen zin. Smuts zegt dat het moet. Herzog wil neutraal blijven. Misschien zelfs meevechten met de Duitsers. Na een paar dagen wordt in het parlement gestemd voor of tegen oorlogsdeelname? Wordt het Smuts die de Britten wil steunen? Of wordt het Herzog die neutraal wil blijven met sympathie voor de Duitsers? Het wordt... Heel... Spannend. De stemmen worden nu geteld. En het wordt... Smuts. Het wordt Jan Smuts. Zuid-Afrika vecht aan de zijde van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Herzog vertrekt uit zijn partij. Zal een nieuwe partij stichten. Wint de verkiezingen in 48. En legt samen met Malan de basis voor het apartheidsbewind. Maar daar praten we voorlopig bij onze lattes niet over. Ik durf er niet naar vragen. Zij willen er niet over praten. Dat weet ik niet. Het is gewoon voorlopig geen spontaan gespreksonderwerp. Maar de vader van Bruce dus... Hij tekent als vrijwilliger bij het Zuid-Afrikaanse leger om te gaan vechten tegen de Duitsers. Hij sprak over plaatsen. waar het meer was over um... hoe groen Ethiopië was toen hij erdoortrok. trok. Hmm. Had hij dan alleen idyllische herinneringen aan die Tweede Wereldoorlog? Hij was nooit echt specifiek, omdat... Ik denk dat hij echt in de the, the main fighting was. En hij zou niet willen geven, omdat hij die vermoedens Oké, om zijn kinderen niet te laten schrikken, ja. Later dagen, uh, zo so many parachute drops over Europe. Boven Europa. Uh -huh. En hij had al in Ethiopië gezeten, hè, toch? Hij had concussed his ankle so badly that he lost circulation and had to have the one leg amputated. Later zijn been dan nog kwijtgeraakt? He broke his back twice in Europe. Twee keer een rug gebroken bij ons? His his thigh was full of grenade shrapnel. One of his fingers was badly damaged. Nee nee, dit is genoeg, broers. Dank je. The one thing he did mention to me, uh, which kind of uh, made me think hard about uh, uh, the war, and that was on occasion when uh, at Christmas they laid down, shooting at each other for several hours, and even toasted a cup of tea with the German soldiers they were fighting. Een kopje thee drinken met je Duitse tegenstanders op Kerstdag. Meneer Kietzman was zelf een immigrant van Duitse oorsprong. Waarover heeft hij toen met de landgenoten van zijn voorouders gepraat? De toevalligheden van de geschiedenis, waardoor je aan de ene of aan de andere kant belandt? Maar hij zei dat de in Tobruk en El Alamein de daylight with the amount of firepower that was raining down everywhere. El Alamein, Egypte heeft Vincent George Keetsman daar ook gevochten. I think the saddest case for my father personally was hij uh, is volunteering to go to Burma after the war. Burma. Nee. Is hij nog in Burma geweest ook. To help with the clean up of uh, Japanese soldiers and daar heeft hij zeker nooit over kunnen praten, zegt Bruce. Over het wegjagen van de Japanse soldaten in Burma. Ja, these guys um, would not give up. They would not surrender. Of als de Japanse soldaten zich dan toch overgaven, dan gebruikten ze zichzelf als levend explosief, waardoor soldaat Kietsman wel verplicht was om hen neer te schieten, ook als ze hun handen omhoog hielden. Because they didn't know whether they were booby trapped. And we're going to the forces themselves. Veel uiterlijke teken van trauma's heeft Bruce zijn vader nogthans niet zien vertonen. Hoewel. <slaan> Eén avond als er vanuit het niets een donderslag explodeert boven het huis van het gezin Kietzman. Heel even hoorde ex-soldaat Kietsman weer een booby trap ontploffen in de jungle in Burma. Sssst, Vincent George, bedankt voor wat je deed. En dit is een nummertje dat je in die tijd misschien graag hebt gehoord. Van Marie en Miranda. Jozef Mare, Zuid-Afrikaanse volkszanger, werkt tijdens Wereldoorlog 2 in New York voor het Office of War Information. Die Aantrekkelijke radio om Zuid-Afrika aan de goede kant van de oorlog te houden. Miranda is een Hollandse, verhuisd in 1939 naar New York. Mare zoekt nog tolken Engels-Nederlands. Miranda solliciteert bij meneer Marie. Het is liefde op het eerste gezicht said Ze trouwen in 46 Ze gaan in Hollywood wonen Papa said Papa said ze vormen meer dan 30 jaar een zeer succesvol muzikaal duo. Papa said, now mind, don't leave her behind. Then out steam the drain from Macy's fountain. Papa said, yeah. Papa said, yeah. Papa said, yeah. sweet. Commotie in de koffiebar Johan Jerling zit kwaad in zijn latte te roeren. Ja, want ik is, ik is klaar met alle. Johan is kwaad op de diensterfgoed van de provincie Western Cape. En ik word, word bitter. Dank u. Op aandringen van Bruce, Scotty en ik leest hij de brief die hij net van hen heeft gekregen voor. De National Heritage Council... Uh, ...record of decision... For the proposed restoration of the old Johan liep al lang rond met een heel goed idee. Hij wilde de houtschuur die zijn over, over, over, over, overgrootvader had gebouwd in ere herstellen. De ruïne opknappen. Hij zocht sponsors voor het materiaal. Hij zocht vrijwilligers om de houtschuur opnieuw te bouwen. De beslissing is dat de applicant een moet ontwikkelen. De houtschuur zou nadien gebruikt worden door de gemeente voor culturele activiteiten, voor om het even welke bevolkingsgroep, en een eventuele opbrengst zou gaan naar sociale projecten. Enige barrière nog: de ruïne van de houtschuur is beschermd. Johan heeft toestemming nodig van de diensterfgoed. Reconstruction in die man en visage was inappropriate. De dienst vindt het voorstel ongepast. Inappropriate. Now that is a big word. We don't know why it was inappropriate. Inappropriate. Dat woord blijft nu maar door het hoofd spoken van Johan Jerneling. And they wouldn't let us do it. Ik vraag aan Johan wat ligt er volgens jou aan de basis van de afwijzing? Uh, onkunde. Onkunde en bureaucratie. Maar waarom zou de erfgoed zo'n project weigeren? Het kost hen niks, hè? ze hebben er toch niks bij te verliezen. Die nieuwe regering heeft niet die inzicht oor geschiedenis. En hup, dan wordt het plots toch politiek. De nieuwe regering, dat gaat over de ANC-regering. Vooral niet koloniale geschiedenis. En de houtschuur van Johan Jeerling is een Afrikaner houtschuur het oude bewind wat hier Jan van Riebeek is nog koloniaal neem ons aan maar... Jan van Riebeek sticht in 1652 voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie de eerste handelspost in Zuid-Afrika en werd dus voor de afrikaners een nationale held en voor de zwarten een boeman uh, ja hele wereld was maar koloniaal dus. maar de hele wereld was koloniaal zegt Johan maar allemaal het gaan ge gevat wat hij Iedereen pakte gewoon wat hij wou. En hup, ik sta in mijn latte en ik sta schaakmat. Ik word heen en weer geslingerd tussen twee interpretaties van de houtschuur van Johan. Eerste manier van kijken, een multicultureel project gedragen door de volledige gemeenschap. Door sponsors belangeloos gesteund. Met een geschiedkundige en sociale meerwaarde. Tweede manier van kijken... De ANC-regering gaat in de clinch met een Afrikaner-nazaad die koloniale geschiedenis boven de andere geschiedenis wil stellen. En hoe hard ik ook in mijn lat is daar? Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. En dat heb ik hier dus voortdurend. Een don't mention the war-syndroom. Bij blanke Zuid-Afrikanen die oud genoeg zijn om het apartheidsregime bewust te hebben meegemaakt, zit ik doorlopend te staren naar gedrag dat ik misschien als racistisch zou kunnen beschouwen. Op een dag, bij een latte, vind ik de moed om dit op te biechten aan Scotty. Hij kent mijn soort, zegt hij. People used to ask me the craziest questions. Hij vertelt over de periode midden in de jaren negentig, toen hij in Londen werkte. En probeer dan maar eens het tegendeel te bewijzen natuurlijk. Why Ja, hoe verweer je je daar nog tegen? Als een meid hebben hier slavernij is en dus verboden wordt, dan stijgt de werkloosheid hier naar 50 denk ik. Sometimes I would work with a black person in, in London and they would, they would think that I'm South African and don't speak to him. As je mekaar helemaal niet kent, kun je makkelijk op zo'n manier over mekaar denken ook natuurlijk. We were isolated so the world didn't know about us we didn't know about them. So things have changed. Is het dat? Kan ik niet aanvaarden dat dingen veranderd zijn? Eigenlijk ga ik er vanuit dat een blanke zuid Afrikaan in die tijd volledig samenviel met het regime met volledig begrip en volledige goedkeuring van hoe dat regime in mekaar stak. En daar zal dan nu ook nog wel een restantje van overblijven, ergens. En ik ben diegene die dat kan detecteren. Hmm, dat is geen goede manier om iemand tegemoet te treden. Ik besluit dat ik eens flink door mekaar geschud moet worden. Iets gaan doen wat ik normaal gezien nooit zou doen... Ik sta iets buiten Plettenberg op de Blauwkransbrug. Hier kun je 200 meter diep bungee jumpen. Ik vind bungee jumpen belachelijk. Veel te duur ook. Dwaze muziek ook op die brug. Voor je springt roepen ze 5, 4, 3, 2, 1. Bungee. Ook ridicuul. Het gejoel van de andere springers. En dan in plaats van de verwachte angst. Een zelfvertrouwen. Een overtuiging. Ik ben hiervoor gemaakt. Om door die lucht te zoeven. Om door die lucht te klieven. Ik ben een menselijke vogel. Een roze vogel. Godverdomme, ik had niet naar beneden mogen kijken.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 Da. Ha. Is dit ge genoemd? Hm. Wow. Opluchting. Ah. Ah. Dat het ah. voorbij is. Ah. Ik hoef niet meer. Woef. Om mijn ah. denken op te rekken. Dat was het. Hè. Ha. Elke keer dat ik nog bewust zit te zoeken om iemand een racist te kunnen vinden, moet ik opnieuw komen springen. Johan Jerling, hij heeft me zelf uitgenodigd, Wouter, jij is een Europeaan, jij weet nog wat die geschiedenis waard is, ik moet jou iets laten zien, zijn huis ligt op 100 meter van Robberg strand, hier denk ik, Exact hier moeten die Portugezen 400 jaar geleden hun schepen hebben zitten bouwen. Wat ik hou van, oh goed, ik ook goed. Wat ik hou van, zoals al de haren goed, wat je daar ziet. Dus Johan leidt mij, hoogculturele Europeaan, naar een kast. Glazen deurtjes. In de kast staan borden uitgestald. Ja, maar dat is nou, je weet dat je eerst afzet. Hm? Waar Waarom hadden? moet ik mijn micro uitzetten? Oude, gekrakeleerde porseleinen borden. Met minutieus, fijn geschilderde hertjes. Struiken. Vogeltjes. Ming Wanli dynastie, zegt Johan, trots. Toen we hier op het strand de funderingen voor ons huis aan het bouwen waren, hebben we honderden van die borden opgegraven of ik ooit gehoord heb van het Portugese schip de São Gonçalo. Muziek dit is de schat van de Portugezen. Verassend landje, dit. drink Como se prendesse entre os meus dentes, Katia Guerreiro. Todo o luar das noites transparente. Geboren in... Todo o fogo das tardes luminosas luminosa. Het... Johannesburg. O vento bailador das primaveras A do sul. Poantes, e a exaltação de todas as esperas Quando à noite desfolha e trinco as rosas És tu a primavera que eu esperava A vida multiplicada e brilhante em que é pleno e perfeito cada instante quando à noite desfolho e trinco as rosas és tu de primavera que eu esperava